Vissen. Hoofdstuk 1. De vier verbonden. 1. Orion kwam in verschillende banen tot de aarde als een levend organisme. 2. Maar in latere tijden wilden modernisten hier een slaatje uitslaan en toen pas kwamen alle organisaties en markten en zo konden ze mensen onderdrukken. 3. De oorspronkelijke Orionse natuur sloegen ze aan stukken. Zo ontstond er een barbaarse cultuur van literatuur. 4. Er kwam een scheiding tussen de geestelijke en de vleeselijke. Het verschil tussen geestelijke en vleeslijke is dat geestelijke werken met veranderlijke voorbeelden en vleeselijke werken met vaststaande letterlijkheden, 5. Het vleeselijke maakte taal stijf en onflexibel, waardoor het vastraakte en materialistisch en vleeselijk werd. Ze gebruikten taal om mensen te onderdrukken, terwijl de oorspronkelijke talen bevrijdend waren, 6. Het geestelijke zorgde voor dat de mensen niet over de natuurgrenzen heen gaan... En zo moet men geheel opnieuw leren lopen, leren spreken, na de verbrokenheid ook geheel opnieuw leren ademen. 7. De dag dat je stopt met leren is de dag dat je stopt met leven. Wees daarom leergierig acht. De misdaad regeert en de misdaad is hooghartig en heeft zich geïnstitutionaliseerd, zich ingeburgerd en iedereen moet eraan geloven. 9. De geïnstitutionaliseerde misdaad regeert op deze aarde buiten het paradijs, maar het is slechts mest 10. Het oorlogsverbond moet gesteld worden onder het leerverbond en onderworpen worden aan het werkverbond 11. Hier worden de drie basisverbonden besproken in het verband van het toetsverbond, dus vier verbonden, 12. Het toetsverbond werkt samen met het oorlogsverbond, want de vleeselijke heerser moet sterven en die heerser zit in de mens zelf. 13. Dit spreekt over de ontmaskering wat gebeurt door het toetsen. De mens zal er niet aan kunnen ontkomen. Dit leidt tot de verbrokenheid, 14. Het is noodzakelijk dat er een strenge leerdiscipline is. Het toetsen wordt figuurlijk voorgesteld als het wegleiden, afzonderen, van prooi of een krijgsgevangene, figuurlijk als het ophalen van vis uit het water, waar ook nog het spreekwoord de vis niet met de graten weggooien vandaan komt, als beeld van het toetsen en onderscheiden. 15. De mens heeft deze oude beeldspraak lopen en heeft zo de ware betekenis van het toetsen verzaakt. 16. De literatuur is schoon en diep. En de mens heeft het allemaal lelijk gemaakt door de verletterlijking. 17. Wij moeten zowel geleid worden door de bedreigingen van het hemelswoord... als door de aanlokkingen van het hemelswoord. Dit is om los te komen van het bedrog van de ijdele zelfbegogelingen. 18. Wat betekent volharden? Een heleboel dingen op aarde komen men niet in volharden. De mens breekt namelijk snel. Maar de mens moet volharden in het toetsen en onderzoeken. Het gaat om het volharden in het leren de leergierigheid. Al het andere wordt afgebroken. Alleen in het volharde studieverbond is een leven 19. Alles moet gebaseerd zijn op studie, niet op wat mensen en meerderheden willen 20. Het volk was diep in ballingschap gegaan en was doorgebroken in een diepere laag, de verbrokenheid. 21. Mensen zijn ijzeren potten en vaten die niets van anderen buiten hun gebied willen weten en daarom moeten ze eerst verbroken worden voordat er vermenging kan zijn en alles eerlijk verdeeld kan worden. 22, de man moest nauw gemaakt worden, dun gemaakt, want de mens was te vol van zichzelf en eigen haver, dik geworden op de droesem. Er was geen ruimte voor de ander. Hoofdstuk 2, de verbreking van valse zekerheden, 1. Het hemelse verhongeren, de hemelse vermindering, moest verschijnen. Het betekent ook verwarring, de verwarring in het minderen, want de mens heeft ze dan niet meer op een rijtje, heeft het niet meer in potten en pannen. 2. De mens kan alleen door grote verwarring en twijfel tot het beloofde wilde land komen. 3. Alle valse zekerheden moeten verbroken worden. 4. Het is kennis die telkens weer terugkeert, cyclisch is, want de indianen hebben deze kennis opgeslagen in een holenschrift. 5. Man en beest worden genoemd en benoemd, worden ontmaskerd. Alle hoogmoed van de mens moet vallen. De mens moet ervan leren en niet overdramatiseren en overoordelen. De mens moet de diepte ingaan. 6. Soms is er een tijd van strijden en soms is er een tijd van bouwen, van herstel. De mens mag de seizoenen niet omdraaien. 7. Als de mens buiten het oorlogsverbond om gaat bouwen, dan bouwt de mens voor de vijand. 8. Ook als de mens gaat bouwen buiten het studieverbond om, dan bouwt de mens voor de vijand. 9. Het geleid worden gebeurt door verbrokenheid, door het luisterverbond dat je hebt met de hemel. 10. Dat is een sobere strijd tegen het materialisme 11. Door de gehele wereld stroomt de rivier van de dood, en het overblijfsel van geestelijke is opgesloten in kooien in deze rivier en bewaakt door rivierbeesten. Deze rivierbeesten zijn een beeld van de verharding en heerschappij van de zonde. 12. Het overblijfsel van geestelijke kon de rivier niet overkomen, en zaten opgesloten in de kooien van de rivier. Hoofdstuk 3. Elke dag een worsteling 1. Breng ze over de rivier. ...hoorde ik een stem roepen. Ik had het gevoel dat ik de rivier overging... ...en aankwam in het beloofde wilde land, 2. Het is dus iets wat zich herhaalt. Telkens moeten we weer terug de onderwereld in... ...om het te verdiepen. Drie vleeselijke hebben het eenzijdig en eenmalig gehouden... ...maar er ligt dus altijd een zekere spanning... ...tussen het alreeds en nog niet... ...en ook tussen het eenmalige en altijd weer... ...zoals tussen het ene en veelvuldige. Deze spanning is dus nodig om te kunnen leven, vier... Betekenis en diepte mag je er zelf aan geven. Je krijgt alleen het ruwe materiaal. 5. Zit er ergens een fijnere, rieten stof verborgen? 6. Wat de lijden moet een mens doorstaan vanwege zijn kwaliteiten? Zijn gevoeligheid? Zijn dromen? 7. Wij mogen daarom worstelen om tot diepere betekenissen te komen. Elke dag is het weer een worsteling, ook elke nacht 8. Wij mogen terugkomen tot de figuurlijkheid van dingen? 9. Het is goed om ergens bij te horen... maar het hemelse koninkrijk is niet van deze wereld. Niet van het letterlijke. 10. Laat je niet verleiden door het letterlijke... want dat is het zwijnse zwelgen in aardse lusten... die nergens toeleiden. 11. De geestelijke oorlog is een toetsoorlog. Oorlog voeren of toetsen, dat is altijd weer de vraag. 12. Wij moeten oorlog voeren, maar om te toetsen. Wij moeten hierin dus tot de hemelse ladder komen opdat wij geen koninkrijkjes op aarde zullen bouwen. 13. In de toetsen zijn er vele valstrikken... waar onze studiereeks aan is gewijd om die te ontmaskeren. Hoofdstuk 4, het touw over de muur 1. Daarom moet de mens altijd door toetsen, door en door... om tot de eeuwige arena te gaan. En zo tot het eeuwige woord, 2. Die weg ligt open voor de mens, maar dit is een smal pad... en vele haken af en vele beginnen er niet eens aan. Dat is een beproeving, 3. Er ligt een waarschuwing tegen slapheid en laksheid hierin... die leidt tot blinde overmoed. 4. Hoe diep en ver is die blindheid al over de mens heen getrokken? De mens leeft in een waas, een roes... en daarom moet de mens terug om met dit geheimenis te worstelen. 5. Houd koers in nuchterheid, in waakzaamheid. Nu ging het er om spannen. Zou de mens het beloofde wilde land innemen... of zou de mens ergens afhaken, afvallen, halverwege... Want vele mensen vallen ten prooi aan lauwheid. 6. Lauwheid is het ergste wat je moet vrezen. De lauwen worden door het Hemelse Koninkrijk uitgespuurd. 7. Velen zijn totaal onverschillig, dragen het lijden niet en worstelen niet. 8. Halfslachtigheid is ook zo'n weg die nergens toe leidt. Je komt dan in allerlei wazen terecht. 9. De mens mengt de Hemelse geboden met zijn eigen overwegingen. 10. De mens heeft zijn eigen toetsmethodes, vaak dubbele maatstaven... en komt zo met zijn eigen rekensommetjes vaak tot snelle zelfovertuigingen als een valse vrucht. 11. Toetsen is een wetenschap. Zonder deze wetenschap komt de mens al snel in een van de valstrikken op het pad van toetsen. 12. oh, wat een pijn om tot de waarheid te komen. oh wat een worsteling. De mens moet dag en nacht worstelen om tot de waarheid te komen. 13. Pijn en worsteling is leven want leven is het leven. Het leven is er niet zomaar. 14. Ergens in pijn en worsteling is er het touw over de muur... en dan kan de mens terug naar de wildernis. De pijlen door het vlees zijn dan toch ergens goed voor geweest. Hoofdstuk 5. Het wordt alleen aan de wilde geopenbaard. 1. In wat voor wereld zijn kinderen terechtgekomen? O oh ja, vleeselijken houden er van te liegen naar kinderen... alsof die in het paradijs zijn gekomen. Alles is goed en wel hier neemt, eet en drinkt. Toe eet maar. Het is goed. 2. de vleeslijken hebben de schepping totaal kapot gemaakt. Ze eten het vlees van kind en dier. De vleeselijke is het zwijn in het paradijs die het onwetende kind van de verboden vrucht doet eten en zo sleurt de vleeselijke het kind naar een marktwereld, een gruwel. 3. het zijn geen mensen. Het zijn beesten. Ze drijven handel in oorlog, bloed, geweld, 4. In wat voor wereld is het kind terechtgekomen? Vijf. Zij die geen deel willen hebben aan de valse vleeselijke wereld zijn de wilde jongens. Het wordt alleen aan de wilde geopenbaard, 6. Je moet het geestelijke ontvangen, maar ook het kinderlijke. Daar hebben de vleeslijken het liever niet over. De vleeselijke wil macht en geld, stoerdoenerij, hoger gaan dan ze voegen, god spelen over anderen. 7. De vleeselijke wil het lijden niet. Ieder kind moet weer terug naar moeder natuur, 8. Natuurlijk is die moeder diep in jezelf, iets wat we allemaal moeten worden. Het kind en de moeder zijn deelwaarde van de mens zelf. Zo mag een kind ook moedelijk worden, en dat is de ware paradijselijke volwassenheid, de volwassenheid van het kind. Dat is een hele andere energie dan de stoerdoenerij en mooidoenerij die je in stad en wereld ziet. 9. Stoer doen en mooi doen is allemaal ijdelheid en egoisme, want je wil dan de aandacht op jezelf vestigen. 10. Maar wees de minste. Dat gaat nog een stapje verder dan dat alles gelijk moet zijn. 11. Het kind is een beeld van de minste willen zijn, een abstract model. Ze hebben geen hoogoplopende praatjes. Ze vertellen van een andere wereld. 12. Het koninkrijk van het kind is niet van deze wereld. Het kind laat het je zien zoals het is maar vleeselijke liegen. 13. Het kind is op de geestelijke vissersboot om een weg te bereiden voor het volk 14. Het kind zorgt voor het dier en het dier zorgt voor het kind. 15. Je kunt niet zomaar tot de geestelijke vissersboot komen. Nee, want je moet eerst als een kind worden de minste worden. 16. Ontvang het hemelse kinderlijke, ontvang het hemelse kind is de boodschap van de geestelijke visserij. 17. Dat kan alleen door het visnet gebeuren. Alleen het visnet kan ons doen teruggaan. Het vleeselijke verstand moet besneden worden... ...opdat je weer kind kunt worden, 18. Strek je daarom ernstig uit naar deze besnijdenis om terug te keren. Ben je al kind genoeg, 19. Ze riepen op tot armoede en te breken met de wereldse rijkdommen... ...die hen gevangen hielden, want het liet de vleeslijken hun macht behouden, 20. De mensheid was bedrogen door valse rijkdom. Vele van de lagere onderdrukte sociale klassen gingen met deze kinderen mee op een vistocht naar het beloofde wilde land om het land in te nemen. Ze trokken hiervoor naar de zee 21. Wat de mens moet begrijpen is dat dit over de geestelijke werkelijkheid spreekt 22. Vele prediken de soberheid en het mindere, maar verletterlijke nog veel te veel. Vele kinderen zijn nog te jong om het geestelijke te onderscheiden. 23. De mens moet een dieper besef krijgen van wat het betekent. 24. We staan voor de woeste zee. Wat moeten we doen? Wachten op de hemelse vogel? Of wachten op de hemelse dolfijn die ons over de golven zal brengen? Of zullen we zwemmen dit keer? Of een vlot bouwen? Of een vissersboot? Want hoe dan ook moeten we naar het beloofde wilde land. 25. Het kind pikt het niet meer. Laat ons deel hebben aan de kindertocht opdat het vlees wegvagen. Er is zoveel vlees wat besneden moet worden. Dat is de besnijdenis van het hart opdat de mens weer kind wordt 26. Hoe komen we dan die woeste zee over tussen ons en het beloofde land? Duizenden en duizenden kinderen zonderden zich af, braken met de valse wereld van de vleeselijken om de armoede aan te hangen, om de minste te willen zijn. Dat was de daadwerkelijke tocht over de zee en vele kinderen begrepen het niet want ze waren nog te jong 27. Kinderen predikten van de eenvoud, de soberheid en de armoede, nadat zij zich hadden afgezonderd van de valse vleeselijke wereld. Zij waren kinderen in de wildernis. 28, en toen kwamen andere kinderen die hetzelfde deden, ook als wilderniskinderen. Maar deze kinderen waren nog jong, en het zaad van de vleeslijke woede in hen, hoofdstuk 6, de geestelijke vistochten 1. Ze konden uit de vleeselijke wereld weggaan, maar hoe kregen ze het uit hun hart? En daarom verletterlijk te zijn nog veel in hun hart en streden tegen anders denkende, andere kinderen. 2. Daarom moet het kind teruggaan tot de geestelijke vistochten, de tochten van protest, om het nog meer te verdiepen. 3. Als iemand moeder wordt zonder geleerd te hebben een kind te zijn en wat het betekent, dan is het een valse moeder, een valse volwassene. 4. Moederschap is gebaseerd op kinderschap. O. Vleeselijken haten dit. Vleeselijken haten het kind zijn en kinderen. Ze voeren hun kinderen vlees en leren zo kinderen de schepping te haten, zodat een kind nooit het beloofde wilde land kan bereiken. 5. ja, vleeselijken en haten kinderen, omdat ze zelf geen kind willen zijn. Maar ze zijn er goed in kinderen te bedriegen. Dat is hun ambacht. 6. daarom moet het vlees afgelegd worden. Er is alleen volwassenheid mogelijk in het kind zijn, in het zijn van de minste. 7. als je naar een kind kijkt, dan zie je het beloofde wilde land. Kinderen hebben geen vooroordelen. Kinderen laten je ontsnappen naar een andere wereld. Ze kennen de valse wereld van de vleeselijke niet. 8. De vleeselijke is onkobaar en een gruwel, benauwend en verstikkend, wurgend, omdat er altijd weer iets achtersteekt. Ze zijn van het gebied buiten het beloofde wilde land. 9. Vleeselijke zijn nooit wedergeboren geweest en daarom haten ze ware kinderen. 10. Ze zijn zo jaloers op de ware wedergeboren kinderen... dat ze hun vernietigend werk zijn begonnen tegen deze kinderen. 11 ze imiteren kinderen, maar het is valse kinderlijkheid. Zo vals dat het kinderachtig is. 12. deze vleeselijken zijn geen ware kinderen van God. Geen ware kinderen van moedernatuur. Maar kinderen van de zonde die komen om te stelen, te moorden en te vernietigen. Het zijn kinderen van de leugen, 13 Alles is anders bij deze dwazen. Alles wat ze zijn is door vlees... En alles zal weer ten ondergaan door vlees. 14. We zien de valse vleeselijken die kinderen het bloed onder de nagels vandaan halen... maar die handen zullen hen een halt toeroepen... en laten zien dat zij slechts een onderdeel zijn in het mindere, 15. Ze doen niet mee met het valse gefeest van de vleeslijken met hun valse feestjes... maar gaan terug naar de innerlijke wereld van dromen. Ze staken en kapper mee en gaan mee op de kindertocht, 16. Je hoeft niet exact hetzelfde te denken en geloven zoals de vleeselijken die alleen maar hun eigen geloof als zalig accepteren. Er is grote diversiteit onder kinderen. Kinderen houden zich schoon van de vuile spelletjes van vleeslijken en betalen hiervoor een hoge prijs, maar kunnen zo door de enge poort 17. Ze moesten hun weg volgen door de wildernis aan de kusten van de zee of werden verlokt om met schepen mee te gaan die hen uiteindelijk als slaven verkochten of die schipbreuk leden. 18. De kinderen werden eenlingen en predikten tegen het bedrog van sociale status en alle ingebakken en ingedutte wetjes van de samenleving om de wildernis in te gaan, het land van de holbewoners, 19. Zij waren wildernismensen. Hun pad was een hongerpad om tot het land van de holbewoners te gaan. 20. Het was het volk van de besnijdenis van het hoofd, van het verstand. Het was het volk van Doem, oftewel de besnedenen. Zij hadden het vleeselijke afgedaan, weggesneden, 21. Het beloofde land was het woeste en wilde land van de holbewoners, natuurbewoners, 22. Die kennis is belangrijk om je leven verder op te bouwen, om te emanciperen, om tot anarchie te komen, 23. Kinderen die helemaal niets meer hadden gingen, tot het land van de holbewoners, 24. We moeten niet te snel zijn in zoonschap tot iets. God heeft niet zomaar kinderen. Er komt veel meer bij kijken. 25. Eerst moeten met God geworsteld worden want het zijn slechts beelden. Het gaat al snel mis. Eerst moet de mens in de gaten krijgen hoe ver de mens van dit alles vandaan leeft. De mens leeft ver van God, omdat de mens het graag afschuift. 26. De jongeling in de natuur op blote voeten, zonder kleed, dakloos en arm... is een teder en zachtaardig iemand met de eeuwige jeugd, altijd met een kinderlijke gezindheid. 27. Hij woont in het zachtste deel van de zachtmoedigen. Hij is van de buigzame, subtiele wereld, waardoor de kloof tussen de mens en het geestelijke is overbrugd tussen mens en woord. 28. Hij is tussen twee werelden, maar kan alleen door het woord tot volle bloei komen. 29. In de wereld van het vlees loven en prijzen ze elkaars mooie jurken en hoeden en kijken neer op de arme jongeling op blote voeten, alleen in het bezit van één tekorte broek die een peperdure feesten niet kan bijwonen. 30. De strijd is nog niet gestreden. De jongeling is nog niet geboren. Het wordt alleen geboren als we er kennis van nemen. Alle wegen leiden terug tot de voortijden. 31. Wij moeten tot de leerschool komen, tot het geheimenis. Deze tunnel moet weer open. 32. De sleutel ligt in de voortijden. In onze tocht terug tot de oerkennis moeten we komen tot het zoonschap tot de oerkennis. Wat betekent dit? Dit ga je nooit ten diepste begrijpen als je niet de minste bent geworden. 33. Het vleeselijke, meeste, kan het geestelijke niet verstaan. Er zal dan een waas over je hoofd blijven hangen en je denken zal versluierd blijven. 34. In de geestelijke kennis is depressie niet noodzakelijk somberheid en diep lijden, maar het kan ook loslaten betekenen. 35. Het is belangrijk om eerst los te laten, eerst te vluchten, als de mens wordt bedolven onder opdringerige gedachten. 36. Ga nooit zomaar het gevecht aan, maar ga eerst de leegte en de afzondering in... en mocht het blijven aanhouden, verzet je er dan tegen en ga worstelen. 37. Dit is hoe de geestelijke voorzichtigheid zich uit als de geestelijke vrezen... om zo niet tot een prooi te worden van overmoed. 38. Laat je ook niet met leegtes meesleuren, maar ga de diepere leegtes in. Leegte heeft te maken met loslaten, zodat het zich kan verdiepen... en het loslaten laat je ook weer los, en dat laat je ook weer los totdat je in vruchtbare loslaten bent gekomen en tot het eeuwige loslaten, 39. De mens mag daarnaar streven, maar blijf alles toetsen. Loslaten alleen is niet genoeg, maar blijf ook vluchten en verzetten. 40. Het is een oorlog tegen het ego. Je bent in gevecht met een beest. Het is geen tijd voor overmoedig vertrouwen. 41. Er is een schakel tussen het geestelijke worstelen en het geestelijke loslaten. Waarom is dit belangrijk? Zonder de leegte is het namelijk onmogelijk te toetsen. 42. Een wapen overmoedig gegrepen zal zich op dan duur tegen de grijper gaan richten. 43. Het is het punt van verbrokenheid waarop de mens de baarmoeder ingaat... en de mens grensgevoeligheid ontwikkelt. 44. Weer is er de balans tussen het lijden aanvaarden, het lijden gebruiken... en het strijden in het verzet. Er mag geen samenzwering zijn, geen verbond met de vijand...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 Wereldse verleiders willen de zinnen afbrengen van soberheid en studie. Ze willen de mens afleiden van de moedermelk. Ze willen de mens afleiden van die bergen waarop die voeten staan die goed nieuws brengen. De mens afleiden van de melkborsten. Twee deze voeten zijn oorlog. Er is een grote wildernis waartoe het overblijfsel zal vluchten en stromen van levenswater, van hemelse melk, zullen voortkomen. Het woord onderwijst het overblijfsel. 3. Het geestelijke wees de mens op het voetpad van bloed, zweet en tranen, want het was een werkpad. 4. De wereldse verleiders wilden de mens verleiden tot het gemakkelijke pad. Het geestelijke wees de mens op het pad van studie, het smalle pad. De wereldse verleiders lieten de mens het brede pad zien, 5. Het lijden is ervoor om de gehoorzaamheid te leren en om ons af te scheiden van de zonde. 6. ga de wildernis in om je af te scheiden van de wereld. En daarom ga je door al deze dingen heen om beproefd te worden. En laten we niet denken dat deze beproeving iets vreemds is. 7. de mens kan niet om deze noodzaak om te toetsen heen. Daaraan moeten wij lijden. Daaraan moet ons egoastische vlees afsterven. 8. je werd apart gezet om getoetst te worden en om te leren toetsen. 9. je ging tot de wildernis om te hongeren. 10. de mens moest de wereld uit om weer te wonen in het woord. De mens vindt dat dan weer lastig vanwege de vliegenplagen in de wildernis. 11. Maar is de mens zelf geen ergere plaag dan de vliegenplaag? Wat heeft de mens nu van de wereld gemaakt dan? 12. Daarom, terug naar het visnet, terug naar de wildernis, terug naar de vliegenplaag. 13. Het zijn de plagen die bevrijden. Een van deze plagen is de vliegenplaag. 14. De vliegenplagen, onderdeel van de wildernisvisioenen, hongervisioenen, zijn onderscheidingsdromen, die dus nodig zijn om op de juiste paden geleid te worden door de wildernis. 15. Dat wat vlees zal gegeten worden door de vliegen, en dat wat geestelijke zal opgroeien tot hogere kennis. 16. Zonder wildernisvisioenen van onderscheiding is er dus geen bevrijding, geen vrijmaking van het geestelijke. 17. Er is een strijd te strijden die verborgen ligt in de hogere geestelijke oorlogsboeken. 18. Het is de roep van de natuur. Het is de roep van het leven. We kennen het allemaal. En het is iets metaforisch, 19. Kennis en onderscheid verkrijgen kan het beest uiteindelijk verdrijven. 20. Het probleem is dat de mens te snel dingen personificeert... en dan vergeet de mens de opdrachten waarvoor het staat. 21. We mogen het maar heel licht aanraken allemaal... waar ook de vliegenplaag een beeld van is. 22. Als we naar grijpen, dan glijdt het tussen onze vingers weg. 23. Uiteindelijk gaat het om de wildernisvisioenen... waardoor alles wordt uitgewerkt. 24. Als we te aards denken en te aards met deze dingen omgaan, dan worden we onderdeel van het beest wat de mens gevangen houdt. 25. Breinparasieten hebben hun eigen geestelijkheid opgericht om hun positie te verzekeren. Deze geestelijkheid heeft zich aan de mens opgedrongen. De mens zit er helemaal onder en wordt telkens teruggezogen tot deze spelletjes. 26. De mens kan deze parasieten niet zien en heeft daarom geestelijke nodig, maar de parasieten hebben hun eigen geestelijke aangeboden. 27. Het geheimenis schijnt telkens terug te komen. De mens ligt in een moeras, 28. Ze werken hard, studeren hard, omdat ze weten dat er geen andere weg is. Het komt hen niet aanwaaien. 29. Het is altijd als zwemmen tussen de haaien. 30. En dan is het leven en leren leven met het kleine beetje wat je nog hebt, een stukje natuur. 31. Daar moet het beginnen, want je hebt niks anders meer, 32. Zij dat wat je nog hebt. Werk ermee. Er is altijd hulp van boven. Er is een weg en die is subtiel en vluchtig, oftewel niet het voor de hand liggende. 33. De wegen van boven zijn ondergrondelijk. Zolang je leert, leef je en is er vrijheid en creativiteit, ongeacht je omstandigheden. 34. Op de aarde word je beproefd. Daarom gaat de mens door veel lijden, omdat de mens nog de juiste richting moet vinden... ...en van het lagere afgesneden moet worden. De besnijdenis is pijnlijk, zeer pijnlijk 35. Als wij tot de geestelijke vissersboot komen, die is onderscheiden van de wereld... ...dan ziet de wereld dat niet 36. Het gaat niet om het leven op zich. De wereld legt veel meer de nadruk op leven dan op leren. Het gaat om het leren. Alleen in het leren vind je je ware doel en is het ware leven te vinden. 37, we kunnen zeggen dat het leven zwaar is, zo zwaar of misschien wel te zwaar, maar als we ons richten op het leren in plaats van het leven, dan is alles anders. 38, dan zijn we op de leerschool, op de geestelijke vissersboot en dan nemen we dit alles op de koop toe. 39, het is de vrucht van het leren, niet zozeer van het leven. 40, wat ga je vandaag doen? Ga je leven of leren? Dat is altijd weer de vraag. De aarde op zich is dood en heeft geen leven, maar door het hogere Orion, de hogere oerbron van de mens, kan het tot leven gewekt worden door het leren. 41. Bovenin de geestelijke verschijnselen is die leerschool. De aarde op zich is vruchteloos, maar heeft de planeten nodig om vrucht te dragen. Daarom wordt de aarde gesnoeid. De aarde is de wijnstok en het hogere Orion, of moeder Orion, is de snoeier. 42. Het stroomt vanaf de wijnstok, het schuimt en bruist, en stroomt naar beneden als een zondvloed. 43. Het straalt dwars door alles heen, de hemelse werkelijkheid. 44. De natuurmens wil niet aanbeden worden als een god. De natuurmens is dwalende in de hemelse wijngaarden, op zoek naar het hogere orion. Hoofdstuk 8. De natuurmens 1. De natuurmens wil alles achter zich laten. 2. Iedereen moet het voor zichzelf zoeken. Niemand mag dichtbij komen, 3. En zo werd de natuurmens tot een schrik. En zo werd de natuurmens vruchtbaar en werd opgenomen tot het hogere orion. 4. buiten het leren om is alles misleiding. Als jij ochtends opstaat, dan moet je niet zeggen, weer een dag om te leven, maar weer een dag om te leren. 5. De natuurmens is geen toerist op sandalen en sokken die Hawaii had bereikt om daar lekker in de watten te worden gelegd door exotische meisjes met palmbladeren die hem zouden verwennen. 6. Dat vindt de natuurmens allemaal maar bedriegelijk en tijdverspilling. Er is nog een oorlog te voeren tegen het vlees en het vleeselijke, het zondige, moet nog verslonden worden, maar dat is dus niet letterlijk 7. De natuurmens moet hier verder al het aardse loslaten, als een kind die zijn moeder kwijtraakt. 8. De natuurmens wil discipline hebben, het is een bittere opbrengst van de wijngaard. 9. De vleeselijke mens is dronken van de vleeselijke wereld, niet van de geestelijke wereld. 10. Als de plagen komen, dan zullen de vleeselijken zich niet bekeren, waardoor men ook duidelijk de vleeselijken van de geestelijke kan onderscheiden, want de vleeselijken zijn hardnekkig en zo komt alles aan de oppervlakte. 11. Profeten zijn vaak niet geliefd, omdat ze soms moeilijke boodschappen brengen. 12. Kunnen die profeten daar dan iets aan doen? Vaak niet en het vlees van de mens vindt het te moeilijk en ze kunnen het ook niet geestelijk begrijpen. 13. De mens wil zelf heersen zijn en de bronnen van de voorouders erven en bewaken. 14. Oorsprongen zijn belangrijk. Het gaat over geestelijke bronnen van ons leven, meer de geschiedenis. Dat is dus een veel wijder begrip, 15. Er ligt dus een erfenis klaar voor de mens die de mens is vergeten in de oertijden. 16. Laat u leiden tot de borst van de hemelmoeder voor het drinken van de hemelmelk en laat u leiden tot de besnijdenis, opdat alle vleeselijke stijfkoppigheid en hardnekkigheid in de zonde afgesneden wordt uit hart en verstand. Hoofdstuk 9. Verhalen met een diepere betekenis 1. Leef niet door diefstal en steekpenningen. Het vleeselijke stilt altijd maar weer, maar het geestelijke leeft lerende vanuit de hemel. 2. In ballingschap kom je tot een andere wereld, ga je alles vanuit een ander oogpunt bekijken. 3. het zijn verhalen met een diepere betekenis die we ook op ons eigen leven kunnen toepassen. Is de wijnstok niet in ballingschap in de grond? Alleen zo kan de wijnstok vrucht dragen. 4. ken uw vijand betekent ook, ken uw gevangenis 5. Wees een teder, integer en bezonnen mens, sober en gematigd in je opvattingen, om zo ruimte te geven aan het veel grotere. 6. We kunnen wijzen naar een bepaalde vijand, maar allereerst die vijand in onszelf, een stuk onwetendheid, een stuk vooroordeel, een stuk haastig bij elkaar geraapt puin, wat we als de absolute waarheid presenteren. 7. Wij zitten dus vast in een zekere grond en daarin moeten wij groeien als een wijnstok. 8. De hemelse ladder is als een wijnstok die van de ene naar de andere kant groeit. 9. Je kunt nooit geheel loskomen van je grond, maar je kan het wel verdiepen. 10. Deze wereld is van God los. De mensen kibbelen met elkaar over wie of wat God is, 11. We hoeven niet met deze spelletjes mee te doen. Altijd maar weer verdedigt de mens zijn eigen cultuur, het gestolene. 12. de mens is dief en maakt zichzelf tot God, heersende over anderen. Altijd maar weer, hoofdstuk 10, de opname in het geheimenis 1. Soort zoekt soort. Daar waar het hart vol van is, daar vloeit de mond van over, altijd weer 2. De dieven, ze kunnen moorden en zichzelf maskeren om hun doelen te bereiken. Het zijn niet zomaar mensen, maar werkingen, dode werkingen. 3. Het omzien naar elkaar, het onderscheidende aspect, aandacht geven, luisteren naar elkaar, oftewel de plaatsvervangende empathie, het binnengaan en dragen van de pijn en het lijden van de ander, is om zo de ander te helpen en uit te leiden. 4. Je komt hierin altijd van onderen, niet van boven, maar je hebt het dus zelf ten diepste doorleefd. 5. Alles werd de natuurmens afgenomen, opdat hij tot de hogere natuur zou komen, opdat hij tot de bronnen zou komen. 6. zij moesten het volk hier doorheen leiden. Dat was wat de hemelse ladder inhield. 7. daartoe is de tocht, opdat wij opgenomen worden in dit geheimenis. 8. het komt uit de natuur wanneer wij het hebben overstegen in doorleving, niet overstegen in onverschilligheid negen. Het loon van de dief is niet de gevangenis maar dat de dief niet overgaat naar de volgende school. De dief moet zijn les opnieuw leren, 10. De dief hadden iets gestolen, maar uiteindelijk komt het weer in de goede vorm. Hoofdstuk 11, de moederlijke en dochterlijke geheimenissen, 1. De mens moet afsterven aan zijn vlees om wedergeboren te worden, 2. De natuurmens is ook de worstelaar met de beesten van het veld om zo dieper tot de leegte te komen, tot het verslaan van het vlees. 3. De ware overwinning is de verbrokenheid van onszelf. Zonder die verbrokenheid is het geen overwinning, maar zelfzuchtige trots. 4. We moeten ons eigen leven verliezen, opdat we het leven van God mogen winnen. 5. Bilha staat voor de plotselinge dood van het ego. Ieder mens moet tot de tent van Bilha naderen. 6. Kent gij de inscripties op de muren? 7. Wij moeten doordringen tot de moederlijke en dochterlijke geheimenissen. Dit om weer het evenwicht van het zelf terug te brengen. 8. Het zelf bestaat uit de vrouwelijke en mannelijke pool. Het zelf kan alleen hersteld worden door begrip van deze polen. 9. De dalen zijn vol zijn van gelijkenissen als witte bloemen. Iedereen geeft er zijn eigen uitleg aan en sommigen nemen het letterlijk. 10. Om de witte bloemenvelden wordt gestreden. Het doel is om anderen in het dal te helpen, niet om bedrieglijke macht over hen uit te voeren. Hoofdstuk 12. De mens weet te veel één. Als de mens dat beseft dan hebben we het geheim van het leven gevonden en dan zal dat geheim ons ook beschermen, er doorheen leiden en uitleiden. 2. Je gaat nooit voor niets door het dal, maar om te leren en te helpen, uit te reiken, om zo tot nieuwe bergen te komen. Drie nomadische mensen komen nooit thuis, maar zijn altijd op doortocht. Het zijn natuurmensen. Hun thuis is overal en nergens. Hun thuis is hun werk, hun missie. 4. Oh, wat doet het leven soms pijn als pijlen door het vlees, opdat het vlees afsterft en de veiligheid van de mens gewaarborgd is? 5. Eilende, dronken mensen. In het dal, als vuile bloemen groeiende aan de oevers van de rivieren, is er zicht te krijgen op deze oeverloze vreedheid? 6. Want er zijn geen oevers, alleen maar vuile bloemen die in hun eigen verhalen leven en je proberen mee te slepen. De mens is zinkende met een steen aan zijn been geketend. 7 met pijlen door je vlees opdat het vlees van de onwetendheid afsterft en er wedergeboorte is, maar ook opdat het vlees van het weten afsterft, want de mens weet te veel acht. Alle sterven zij door een blik op haar te slaan. Tot steen werden zij in alle eeuwigheden. Zij heeft haarzelf nog nooit gezien. Zou zij het weten, dan zou zij sterven, daarom weet zij maar half en het zijpelt weg. 9. daar aan de overkant weten de mensen niet dat ze niet weten, 10 Wees daarom niet te dom en niet te wijs, niet te goddeloos en niet te rechtvaardig. Ga niet te snel of te langzaam. Hoe is dat dan mogelijk? Er wordt ons een touw aangereikt, het hemelse touw. 11. Leef gematigder. Aan beide kanten loert het vlees. 12. Een mens is alleen, als de mens dan tot een breekpunt komt, zijn ziel verscheurt, het geestelijke van het vleeslijke gescheiden, onderscheiden, of terwijl als hij waarlijk besneden is, dan heeft hij een tent om in te wonen. 13 Abraham vond zo zijn tent, vond zo zijn vrouw 14. Het is iets van de mens zelf. Zijn lichaam is zijn tent, hoofdstuk 13, de bouw van de geestelijke vissersboot 1. Door verbrokenheid en verscheuring, oftewel door breking, van de ziel, het openbreken van de kruik, komt men in contact met het lichaam. 2 Voor Jozef was de exodus het verdiepen, er dieper ingaan, van het lagere Egypte naar het hogere Egypte, want moeder Egypte had hem geroepen. 3. de oermoeder, de orionmoeder, roept ons niet zomaar ergens uit, maar ergens diep in. Dat is het pad van Jozef, de exodus naar binnen, de diepte in, zoals er ook alleen maar een weg uit de stad is als je eerst diep ondergronds gaat tot de fundamenten van de stad, vier. Je kunt niet rechtstreeks naar de poort rennen, want de poortwachters zullen je niet laten gaan en zullen hun hart verharden. 5. de geestelijke moeder roept, maar wie luistert? Ze wanen dat ze buiten de stad zijn gekomen in de wildernis maar niemand wil onder de stad gaan tot de fundamenten. Ze vrezen het beest. Ze verzinnen uitvluchten dat het beest niet bestaat, of dat je geen aandacht aan moet schenken omdat je het beest dan te veel eer zou geven, en meerdere uitvluchten, zes. Nee, de historie willen ze niet, want dan worden ze te veel aan het beest herinnerd en aan de oorlog die ze niet willen strijden. Ze richten zich op de moderne tijden alsof het beest er nooit is geweest. En zij die nog tegen het beest strijden, die worden voor het beest aangezien. 7. De geestelijke moeder roept, maar de mens slaapt. Bedwelmende drang voor het slapen gaan, en zo slapen ze, wanende zichzelf schoon. De geestelijke moeder roept, als het bouwen van de geestelijke vissersboot. 8. De wildernis ligt in de diepte, onder de stad, niet zomaar rechtstreeks horizontaal ergens. Als het breekpunt komt als een dief in de nacht, dan bestaat de stad niet meer, maar slechts golven. 9. De mens speelt graag met zwaar geschut. Denkende dat de vijand is verslagen. Maar de mens vergeet of wil niet zien dat hij zijn eigen ergste vijand is. Hij wil alles kloppend maken, maar de weg er niet voor gaan. De vleeselijke mens gaat voor het waanmedicijn. Tien je wordt verkocht en handelt je in zielen en verdovende middelen. Het is een drukstaat. Laten we het beest bij de naam noemen. El verlicht een geestelijk probleem wat geestelijke aandacht verdient. De geestelijke leven in een andere wereld, 12. De vleeselijke mens is een mooi prater, een schoon prater. Je bent een grote zakgeld voor hen, niets meer. Je gokt op beesten in een wedstrijd tussen beesten, 13. Kritisch denken kost hen te veel. Lekker makkelijk is de norm, 14. De natuurmens weet dat boetedoening de enige weg is, want de mens heeft een hoge boete naar de hemel en naar de natuur. 15. De ogen zijn poorten en bronnen. De poorten zullen geopend worden als de opening van een boekrol 16. Dit is ook het geheimenis van de geestelijke vissersboot 17. Daarom moet de mens dieper de tent in, dieper de aarde in, dieper zijn lichaam in 18. Het water stroomt naar beneden, waar het splitste gaat draaien, waar het tot mensen wordt, maar het is slechts de branding 19. Ik bevond me in een woestijn, heel lang geleden, in een droom. Ik was zeer diep gegaan en was in tunnels onder de woestijn terechtgekomen, waar alles vastliep als een beeld van het gaan over de verminderingsgrens, waardoor de bronnen van de natuur opwellen, 20. Het is een verborgen plaats, verborgen van de aarde. Het is een beeld van vruchtbaarheid, wedergeboorte en opvoeding. 21. Het touw is bij de natuurmens om hem op zijn tocht te beschermen. Het touw is de grenzen van de mens. 22. De mens moet in verbinding staan met de hemel, de hogere wereld. 23. Er is een poort van vele touwen met een heleboel messen wat de besnijdenis inhoudt, oftewel het mindere. 24. Alleen de mens die minder kan door deze poort, dieper de wildernis in. 25. We kunnen alleen door deze poort gaan door veel geween, oftewel door verbrokenheid. 26. De leer van het beloofde wilde land heeft een geestelijke vissersboot gebouwd. En als we tot deze boot willen gaan om tot het beloofde wilde land te gaan, dan moeten we de regels van het beloofde wilde land kennen. Hoofdstuk 14, wachten op oogsttijd 1. Wat je uitzendt komt vroeg of laat naar je terug, zo kun je je wereld bouwen. Aan het einde zal alleen datgene zijn overgebleven, wat je zelf hebt uitgezonden, wat je zelf hebt gegeven, gezaaid en de oogsten van 2. Wat je uitzendt komt niet altijd direct naar je terug, maar alleen als het oogsttijd is 3. De mens wordt namelijk ook beproefd. En eerst moet het zaad in de grond sterven en wortels schieten. Dat wat je bent is dat wat je hebt gegeven. 4. Wees hierin geen overmatige dwaas. Want het is de hemelse prediking. Het is niet materieel, maar een droom 5. Als de ander niet zelf het goede zaad zaait... dan kan jouw goede zaad hem nooit bereiken. Het is altijd een kruispunt van gevers 6. Er zal niks anders zijn, geen nood en geen pijn. Slechts datgene wat je hebt gegeven. En als je leven hebt gegeven, krijg je leven terug... En als je eeuwigheid hebt gegeven, krijg je eeuwigheid terug, en de ontvangers zijn alleen degenen die hetzelfde hebben gedaan zeven. Alleen gevers zullen ontvangers zijn geven is een hemelse prediking, een gedachte, een droom acht. Kleine gebaren en kleine gedachten kunnen heel groot zijn negen. Mensen willen vaak groots doen, veel en vaak om de aandacht te trekken, maar goede melk behoeft geen krans tien. Kleine dingen kunnen zo groot zijn. Het kleine zal het grote zijn en het grote het kleine elf. Er is wel een weg doorheen, een manier om ermee om te gaan. Het is dan goed om gewoon je werk te blijven doen, gewoon te blijven zaaien, opdat de natuur er iets mee kan doen, twaalf. De hemel spreekt niet zomaar. De hemel en ook het leven is een groot geheimnis. Er zijn geen duidelijke antwoorden, dertien. Je moet het ervaren, doorleven, ontdekken, door veel twijfel heen, verwarring, soms leed, soms angst. Je bent volkomen mens op de golven, 14. Wereldsleven of natuurlijk leven? Als natuurmens ga je altijd weer de diepte in om geestelijke ontmoetingen te hebben, om boodschappen te horen die geestelijk opbouwend zijn. En dat kan door dromen in de nacht, door studie, door bepaalde boeken of door het geestelijk bezig zijn overdag 15. Wereldsleven of natuurlijk leven? Het is een groot verschil. Als je wereldsleeft dan leef je doelloos en is het altijd hetzelfde, maar het natuurlijke leven is altijd anders en hierdoor kun je groeien 16. Natuurlijk leven of wereldsleven? Velen denken er niet eens over na en velen weten niet eens wat natuurlijk leven is, maar het geeft je leven inhoud, het geeft je leven richting 17. Natuurlijk leven of werelds leven? Als je werelds leeft, verdoe je je tijd 18. Het water stroomt en stroomt maar, de zeespiegel altijd hoger. Soms is het beter zelf water te zijn, zelf zijn als de golven 19. Maar de wind, mijn kind, spreekt onverstaanbare talen. De wind hoort je niet, neemt je op en slingert je gewoon een eindweg 20. En de wind bewaakt het water, doet het water oprijzen. Oh, hoe geweldig moet het zijn om te kunnen vliegen. Als de wind, het is iets om over te dromen. Het is iets om te oefenen, 21. Daar geef je misschien alles voor op, maar waar is het? Als je het ziet is het alweer weg. Het hoort je niet en spreekt onverstaanbare talen. Het kent je pijnen niet en niet je moeite. Het is immers de wind, neemt je op en slingert je weg om een nieuw leven te kunnen beginnen. Hoofdstuk 15, geleid door het geestelijke 1. Er zijn een heleboel vijanden in de onthechting die jacht maken als je probeert te onthechten. Twee, ze zullen op je schuldgevoel proberen in te werken, op je gemis en heimwee. Al met al is onthechten niet eenvoudig, 3. De natuur helpt in ieder geval met onthechten. Aan het einde van elke dag val je vanzelf in slaap en ben je in een andere wereld. Als je dan opstaat, begint de nachtmerrie weer. 4. we zijn in de wereld, maar niet van de wereld. De vleeselijke realiteit is een bepaalde zienswijze en zo is de onthechting ook een bepaalde zienswijze. Je zicht moet veranderen. Er is een strijd om het oog en ook om de manier waarop je luistert, om het oor en er is een strijd om je hart en verstand. Vijf, als je dan met je bootje naar zee gaat om te onthechten, dan laten ze je heus niet zomaar gaan. Het leven moet doorleefd worden en eerst is er het, het verkeerde, oftewel het omgekeerde, het verwarde. 6. De zee kent ook hoge golven waarin je van alles kan verliezen. Misschien zinkt je schip wel en moet je alleen verder zwemmen, in de hoop dat een grote boot je oppikt of dat je een eilandje vindt. Soms heb je dan misschien het gevoel dat je gewoon wegzinkt tot de bodem. 7. Onthechting is dus ook doorleving en dat is een grote worsteling. 8. Soms moet je dan zeggen: Ik weet het niet meer, maar dat is ook de onthechting, want er is zoveel vleeselijk weten. 9. Onthechten betekent dat je niet meer door het vleeselijke, lagere aardse wordt geleid, maar door het geestelijke. 10. Het is snijdend als een slager. 11. Waarom ben ik zo? Waarom kan ik niet aarden? Waarom kan ik niet gewoon rustig zijn? Om te onthechten, 12. De ware rust is een geestelijke rust, van het onthechten. Ook al ben je onrustig, dan kun je toch die geestelijke rust hebben, ook al zie je het soms niet en ben je op de golven. Dan weet je dat je verder moet en dat het nog niet af is. 13. De onthechting is ook een beveiliging opdat je niet in dit, geen vleeselijke feestjes viert met de grote massa's, wat gewoon systemen zijn. Het zijn geen massa's mensen die het beter weten en beter doen dan jou. Nee, het zijn systemen. Daarom moet je onthechten. 14. De massa is een verlokking van de vleeselijke realiteit om je ronde te krijgen. Dode massa's zijn het. Systemen. Het zijn lege vaten die worden gebruikt. 15. De onthechting. Soms knaagt het. De woede, de pijn, de angst, het gemis, heimwee, schuld, de eenzaamheid, bittere eenzaamheid. Zelfs wanneer je niet alleen bent, maar je gewoon alleen voelt, niet verbonden. Ze leven maar raak om je heen. En daarom voel je je eenzaam en eenling, maar blijf dan onthechten. 16. Het zijn zuigende krachten die je proberen terug te zuigen. Je ontkomt er niet aan, maar blijf dan onthechten. 17. En ik word weer tot steen, ijskoude kennis en ijskoud loon. Hoofdstuk 16. De verborgen bloem 1. Soms moet je terug naar de stad om je opgesloten zelf op te zoeken en te vinden. Je komt dan op plaatsen waar je eigenlijk niet wil wezen. Maar als je dat deel dan hebt gevonden en bevrijd, word je weer teruggezogen, weggeslingerd door de wind. Dat kan soms heel spannend zijn. Je kunt dan ook wel eens angstig zijn, 2. De stad leeft niet. Het is een steen. Maar er kan ook nog een bloem in de stad verborgen zijn, 3. Ik kan de stad nooit bereiken. Ik kom nooit aan in de stad. De stad is een bloem, 4. We zijn in de stad, maar niet van de stad. We zijn in de onthechting. We kunnen nooit een worden met de stad. Toch is de stad ook een bloem waaruit wij honing kunnen halen om onze eigen wereld te bouwen, 5. Zoveel woorden om tot de stad te komen, maar het glijdt er langs heen als een golfses. Alles staat al in de boeken. De stad is iets literairs, een abstracte metafoor en de literatuur leidt tot de stad, door de stad en dan uit de stad. Dat is het proces van onthechting waarin je doorleeft. 7. De mens moet zich namelijk ook onthechten van de vleeselijke onthechting die overmoedig, vaag en onverschillig is. Ware onthechting gaat altijd diep en dwars er doorheen. 8. Bestaat de stad wel? Of is het alleen maar één van mijn dromen? 9. Het is goed om aan de stad te twijfelen. Twijfelen is ook onthechting. 10. Ik zie een brug gebouwen naar de stad, maar zij komen nooit aan 11. De stad komt nooit meer terug, de weg zal nooit getoond worden 12. Je kunt niet meer terug naar de vleeselijke stad als je in de onthechting bent. Ook al ben je er misschien nog, je kunt het niet meer pakken, je bent eruit gegroeid. Het voelt niet meer zoals het was. Je bent anders nu. Je voelt je er niet meer in mee. 13. Het is allemaal vaag, ijdel en doelloos. De stad is dood als een steen en toch kun je nog dingen inzien zien als in een orakel. Maar waak ervoor dat je er niet door opgeslokt wordt. 14. Soms zijn er dingen die je overkomen of waar je doorheen moet die je niet direct begrijpt, maar die eerst nog vertaald en verwerkt moeten worden. Het leven is literatuur. Het paast in een bepaald verhaal. Maak het mooi en diep. Dat is de ware schoonheid van de literatuur. Hoofdstuk 17, de geestelijke herderin 1. De mens moet een zeker lijden doorstaan om het leven te ontwarren en het terug te vertalen tot de bron, Putte terug de diepte in 2. Men moet daarom ook wel het lijden beschouwen als noodzakelijk, opdat de muren van het vlees worden afgebroken waarin de mens is opgesloten. 3. Soms wordt er over ons gelogen. Soms worden we verkeerd begrepen of onbegrepen. Het is belangrijk dat we beseffen dat het lijden niet een doel op zich is, maar dat het moet leiden tot een dieper inzicht. Ook de ervaringen en indrukken mogen nooit op zichzelf staan, maar moeten leiden tot de wezenlijkere kennis van het bestaan. 4. De natuurmens kent de weg tot de vrucht, de overgave, het offeren, het geven. De volharding is het teken van vruchtbaarheid en het geheim van nageslacht. Eerst moest hij aan zijn vlees sterven om tot de vrucht te komen, om te komen tot het hemelse vissersvolk 5. Geduld en volharding is nodig om in het beloofde land te kunnen leven. 6. Dan wordt inzicht tot de gewoonte, tot de natuur 7. Er is een oorlog te voeren tegen het vlees, tegen de onwetendheid en het ongeduld. 8. De mens moet de aarde nog tot volkomenheid brengen, compleet maken, door te komen tot het verband. 9. De mens is geroepen om harde werkers te zijn en om de oorlog niet te verzuimen. 10. De mens moet tot het verborgene gaan, tot de wachten van de mond. 11. Alles wat hongert en mindert, heeft een ziel. 12. De dochter van de volharding is de oogst. Het dochterschap is de oogst van het moederschap... en wordt ook voortgebracht door het volharden van het zoonschap... tot de besnijdenis van het vleeselijke deel. 13. De geestelijke vissersboot is nodig voor de wedergeboorte als een baarmoeder. 14 Door het woord hebben zij het vlees overwonnen door empathie. 15 De mens heeft zichzelf koningen, schurken en marktkooplui verkozen en niet geluisterd naar de geestelijke die de paden van wedergeboorte getoond hebben. 16 De mens heeft niet geluisterd naar de wildernismoeder en de geestelijke moeder. 17 De geestelijke herderin is over de mens aangesteld over het lam om het lam te leiden. De lammeren horen naar haar stem. Hoofdstuk 18. Kinderen van de eeuwige kennis 1. Aan jezelf werken betekent het minder worden en empathie. Het afdalen om los te komen van je valse, vleeselijke opgeblazen zelf. Om dan je verloren collectieve zelf te vinden wat rondhangt in alles om je heen 2. Het gaat in het toetsen om de zelfverlogening. En dat heeft alles met empathie te maken en boetvaardigheid dat je het gestolene, dat waarmee je je hebt volgevreten, alle onverschilligheid loslaat om weer een zuiver zicht en begrip te krijgen. De minste zijn. 3. als dat er niet is, dan heb je geen zaad om te zaaien. Wij komen altijd van onderen, niet van boven. De mens moet minder worden, niet meer. 4. het plaatsvervangend lijden is je zintuig en dan ga je dingen onderscheiden en door dingen heen prikken. Want het plaatsvervangend lijden neemt de onderste plaats, dus dan kom je tot de minderheden en degene die achter de schermen leiden, Dus de natuurkrachten, moedernatuur enzovoort. 5. In die zin help je jezelf door naar de basis van zelfverloochening, boetvaardigheid, teruggeven van gestolen goederen te gaan, om weer een geheel te vormen met de bescheidene en zachtmoedige, wat een deel is van jezelf. 6. Al het andere van wie het eerst komt, die het eerst maalt enzovoort, zal wegvagen. Aan jezelf werken is dus nooit iets egwastisch. 7. Je komt tot het hogere verband juist om alle eenzijdigheid van je weg te laten vallen. 8. Je helpt door de kennis te helpen, de hogere verbanden. 9. Het vlees verzint altijd weer uitvluchten. Het eenlingenschap is potentieel levensgevaarlijk. Het kwaad is vol met gnosis, en dat is het bedriegelijke ervan, maar die misleidende, verscheurende macht zit er tussen opportunistisch, en hij houdt de uiteindelijke hogere gnosis verborgen, omdat er geen empathie was, maar allemaal zelf, en dat is dus helemaal geen zelf meer. Allemaal zelfbedrog, 10. Empathie plaatsvervangend lijden, het zintuig van het lijden, het ene herkennen in het andere, de wijsgeerlijke liefde tot het vreemde, is niet iets zoetsappigs, maar een worsteling in de geestelijke arena. 11 ware empathie prikt door het valse heen en zal altijd weer tot de diepere lagen gaan, de bedriegelijke maskers eraf scheuren, zodat het zaad komt waar het moet wezen. 12. het is dus geen selectieve empathie, maar doelgericht. Het zal niet voor het verkeerde doel leiden, geen tijd verspillen, niet op de verkeerde plaatsen uithangen. Je toetst altijd dingen aan het verband, niet aan het eenzijdige lagere zelf. Het gaat om een volkomen offer, volkomen jezelf geven en geen reserves erop nahouden. Of een jaar later. Of eerst dit, eerst dat dertien. Dat houdt dus in jezelf niet voor de gek houden, nederig zijn, dingen afwegen en onderzoeken, niet overmoedig naar allerlei middelen grijpen. 14. Het gaat over nodige karaktereigenschappen die je moeten zijn en die verbonden zijn aan strenge voorwaarden. 15. Egoasme ligt aan beide kanten van het touw op de loer. Ieder mens is omsingeld door de machten van egoasme en bedriegelijke onverschilligheid en verdwaasdheid... en het zal elke mogelijkheid en gelegenheid aangrijpen om vat op de mens te krijgen. 16. Het is dus alles of niets. Alleen volharders in empathie zullen er doorheen komen, want hen wordt een pad getoond, 17. Een beetje empathie is niet genoeg. Het is een studie. Het moet je natuur worden en nogmaals gaat het dan om geleide empathie, wat geen roekeloze empathie is. 18. Je springt niet zomaar in allerlei putten voor de lieve vrede ervan. Nee. Empathie is een oorlog, een besnijdenis. Een oorlog tegen het vlees. 19. Empathie is de toewijding en zelfs de worsteling met de moederaarde, want er is dus ook de lagere vleeselijke aarde. 20. Vleesparasieten zijn enorm intelligent en sluw. Meesters in camouflage en de langdurig vleeselijke mens is daar geheel uit opgebouwd. Allemaal bedriegelijke laagjes, een heel warnet. 21. Het is allerminste bedoeling dat de mens zomaar een blinde vuistvechter wordt... als een waanzinnige woesteling die alles platmaait 22. Oorspronkelijk had het tucht te maken met de metafoor van verbinding... wat zich uit in het betalen van religieuze en rituele belasting. 23. Tucht had te maken met economie en ecologie... en had ten diepste te maken met de profeten omdat dit het teken was dat zij kinderen waren van de eeuwige kennis. Die tucht was eeuwig als een herinnering dat alles aan elkaar verbonden is en alleen kan werken in het verband. 24. Er is hemelse gebondenheid door de eeuwige tucht. Tucht is onderwijs. Tucht is verdieping 25. We zien hier dat de leer van de tucht een baarmoeder is, een vrouw in baresnood, de geestelijke vruchtbaarheid, metaforische tucht en onderwijs voor haar kinderen, 26. Zij die de vleeselijke tucht prediken houden de waarheid ten onderin overmoedig en overmatig geweld. 27, Adam was eerst met zijn geestelijke moeder en werd toen aan zijn vrouw, Eva, gegeven als een beeld van de onderwijzing. Hij predikte tegen het afvallige vlees, 28. Leer luisteren door doorboorde oren. De mens kan door de verbrokenheid niet meer luisteren naar het vlees, maar alleen nog maar naar het geestelijke. 29. De vrede tussen mens en dier ging verloren door de zondeval... ...maar zal in de eindtijd weer terugkeren. 30. In de rivier ligt het geneesmiddel. Dit is een geneesmiddel van verbrokenheid... ...waardoor het oerzaad en het geestelijk zaad losbreken. 31. In de rivier ligt het scheppingswonder besloten. Het afbreken van heilige huisjes. 32. Het blijft vast. Het blijft eenzijdig. Het blijft orthodox en naargeestig, eng, leugenachtig totdat je het naar beneden werpt tot de voet van de berg om het te verbreken, al die heilige huisjes en al die heilige talen 33. Het blijft zoals het is, totdat je het gaat omdraaien. Dan gaan de hemelse rivieren open en ga je openbaringen krijgen, om zo terug te keren tot het paradijs. Het is iets van binnen. 34. Je moet het zelf worden. Je moet het zelf maken door alles weer terug te draaien. Verbreek het en draai het om, anders blijf je opgesloten in de zieldovende vleeselijkheid. 35. Bevrijd jezelf. Stop met talenterreur en stop ermee je netjes en braaf te onderwerpen aan de talenterreur, want het was gemaakt om je in de kooi te houden. Je bent niets anders dan een foksgaap voor de ongeletterde tirannen 36. Ook Irak moest heilige huisjes vertreden, heilige wetten, omdat er iets hogers was. 37. Het is een natuurverschijnsel waar de mens niet aan kan ontkomen. 38. Het hemelse is een cyclische, bewegende taal als de wateren van de rivier, de wateren van de hemelse zee. Deze taal ligt ten grondslag aan alle dingen. Alles moet dus omgedraaid kunnen worden om het onderliggende verband te kunnen blootleggen. 39. De natuurziel roept vanuit de diepte van de mens. 40. Om terug te komen tot de oerziel of geestelijke ziel moet de mens teruggaan tot de rivier waarin of waarachter deze ziel besloten ligt. 41. De geestelijke vissersboot is een beeld van de innerlijke baarmoeder waar de oerziel zich aan onderwerpt. 42. Empathie is er om onderscheiding en nuances aan te leggen. Dat is waar de baarmoeder, en dus de geestelijke vissersboot, voor staan. 43. Alleen door het visnet van de geestelijke vissersboot, oftewel de empathie, kunnen we tot de dieptes van de geestelijke bronnen komen, 44. Het is een beeld van het hongeren, het minderen... om zo los te komen van vleeselijke banden... om zondag opgenomen te worden door de hemelse banden. 45. De mens worstelt met zijn eigen vlees... om zo door het geestelijke te worden opgenomen, 46. Het is ook een beeld van het komen tot het oer... tot de prioriteiten, tot de ware aaneenschakeling... van hemelse principes, 47. Telkens als het avond en nacht wordt keert de mens weder tot de moederaarde, de donkere moeder, om zo tot wedergeboorte te komen, want haar naam is Schepper.